Zes uur. Het NOS-journaal. Anno Duivene de Wit. Protest tegen cultuurbezuinigingen eindigt in politie ingrijpen. Internationaal arrestatiebevel tegen Gaddafi. En OV-stakingen in grote steden mogen doorgaan. In Den Haag heeft de politie ingegrepen... bij het protest tegen de bezuinigingen op de cultuursector. Bij de Tweede Kamer hielden 200 tot 300 demonstranten een lawaai-demonstratie. Toen de sfeer dreigend werd, werden ze gedwongen te vertrekken en daarvoor werd politie te paard ingezet. Eerder op de middag protesteerden op het Malieveld 7000 tot 10.000 cultuurliefhebbers. Tijdens het debat in de Kamer zeiden de oppositiepartijen dat ze vrezen voor een enorme kaalslag in de cultuursector als het kabinet 200 miljoen euro bezuinigt. De coalitiepartijen, VVD, CDA en gedoogpartij PVV steunen de kabinetsplannen wel, maar met pijn in het hart. Ze willen de bezuinigingen iets verzachten. De VVD wil het Friese Theaterschelsgezelschap Triater steunen en het CDA wil de regionale orkesten behouden. Bij de brand vanmorgen in het zorgcentrum in Nieuwegein zijn negen mensen ernstig gewond geraakt. Alle gewonden hebben ademhalingsproblemen, ze hebben geen brandwonden opgelopen. Vanochtend brak in verpleeghuis de Gijnse Hof brand uit op het dak van het zorgcentrum. Er waren op dat moment renovatiewerkzaamheden aan de gang. Alle 150 bewoners moesten worden geëvacueerd. 40 mensen zijn met ademhalingsproblemen naar het ziekenhuis gebracht. Nu blijkt dat 9 van hen ernstige gezondheidsproblemen hebben. Voor de bewoners van het verpleeghuis in Nieuwegein is voorlopig opvang elders geregeld. Wanneer ze terug kunnen naar huis is nog niet duidelijk.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 Vandaag is er wel, met toestemming van de autoriteiten... een bijeenkomst voor zo'n 200 leden van de oppositie. Daar zijn onder meer de slachtoffers van de opstand herdacht. Opnieuw is bij een pluimveebedrijf in Krijl in Flevoland vogelgriep vastgesteld. Het is een bedrijf met ruim 6700 kalkoenen. De dieren moeten allemaal worden geruimd. Ze zijn besmet met de H7-variant. Het is nog niet bekend of het de dodelijke of de milde variant van de vogelgriep is. De NVWA heeft een vervoersbeverbod ingesteld... in een zone van drie kilometer om het besmette pluimveebedrijf. Het bedrijf ligt vlakbij een andere pluimveehouder in Krijl... waar vorige week vogelgriep werd ontdekt. Daar bleek het te gaan om de milde variant. De stakingen in het openbaar vervoer in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag... woensdag mogen doorgaan. Dat heeft de rechter in kort geding bepaald. De vervoersmaatschappijen waren naar de rechter gestapt... omdat de stakingen de reizigers te veel zouden duperen.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 In het vrouwentoernooi van Wimbledon is de nummer 1 van de plaatsingslijst... Caroline Wozniacki uitgeschakeld. Ze verloor in de vierde ronde van de Slovaakse Sibulkova. Ook de Williams-zusjes zijn uitgeschakeld. Serena verloor van de Franse Bartoli en Venus van de Bulgaarse Pironkova. Serena was op Wimbledon titelverdedigster. En tot besluit het weer een klamme avond en nacht met minima van maar liefst 17 graden. Morgen opnieuw tropisch warm met temperaturen van een graad of 30. Maar tegen de avond vanuit het zuidwesten onweersbuien, soms ook met hagel. Namorgen wordt het wisselvallig en een stuk koeler. WB Verkeersinformatie. Er staat bij elkaar 85 kilometer file. Het zijn aardig wat bijzonderheden. Een lange file nog steeds op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Tussen Amersfoort Noord en Barneveld, 9 kilometer. Dat is de nasleep van een aanrijding. Op de A2 Maastricht richting Eindhoven, tussen Knopende Kerensheide en Borne 7 kilometer. Tussen Eurmond en Born zijn twee rijstroken dicht, daar staat een auto in brand. De A10, de ring Zuid-Richting Den Haag, is afgesloten bij Knopende Nieuwe meerdaan aanrijding vanaf Rij tot aan Knopen de Knopende Nieuwe Meer, staat 4 kilometer. Ook de andere kant op staat Fiede, tussen Osdorp en Knopende Nieuwe Meer 2 kilometer. gaan zellen, zeggen we altijd: ga lekker fietsen!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 7 over 6, goedenavond. Een arrestatiebevel tegen kolonel Gaddafi. De Libische leider wordt gezocht wegens moord en wegens misdaden tegen de menselijkheid. De dagvaarding van het internationaal strafhof komt op een moment dat opstandelingen de hoofdstad Tripoli dicht zijn genaderd. Straks advocaat Geert-Jan Knoops over die juridische en wereldomroepcorrespondent Hans-Jaap Medelsen over de militaire stappen tegen kolonel Gaddafi. De mobiele eenheid moest ingrijpen bij het protest in Den Haag tegen de cultuurbezuinigingen. Verslaggever Hans Andriga stond er met zijn huis bovenop. Op het plein staan de mensen die niet in de eerste linie stonden om de aanslag met de politie te gaan aangaan. De slag met de politie moet ik zeggen. Daar wordt één iemand even hardhandig bij het gepakt en weer terug het publiek ingeduwd door mensen van de ME... En wat er nu gebeurt is dat we toch op een, in een heel rustig tempo zien... hoe eerst de lange poten ontruimd wordt. Ze stonden voor Societeit Nieuwspoort. Daar hebben we even de slag bij Nieuwspoort kunnen zien, anno 2011. De mensen zijn nu steeds verder teruggedrongen. Maar dat houdt ook in dat het aantal mensen hier op het plein... dat dat ook steeds meer worden. Dus wat dat betreft kan je verwachten dat hier de volgende confrontatie... Gaat plaatsvinden. Maar die confrontatie bleef vooralsnog uit. De demonstranten zijn teruggedrongen richting Malieveld. En voor zover bekend is het daarna rustig gebleven. Van Den Haag naar Londen. Wimbledon tennis. Altijd een toernooi met verrassingen. Soms ook minder leuke. Niet alleen de nummer 1 van de wereld. Caroline Wozniacki ligt eruit. Ook Serena Williams. En zojuist ook haar zus Venus. Jan Roels, wat is dit voor een dag? Ja, bijltjesdag hè. Maar op zich is het toch niet zo verrassend hoor. Als we het gaan hebben over Venus Williams. Die, die een kwartiertje geleden dus verloor van Pironkova, de Bulgaarse. Ja, Venus Williams is natuurlijk ook vijf maanden uit geweest. Serena Williams, 49 weken. En dan komen ze wel in die tweede week van het toernooi. Maar dat gaat ze toch opbreken. Gebrek aan ritme, ook conditioneel was het zwaar. Dat kon je zeker dus zien aan Venus Williams. Ze speelde te gehaast. Matige returns, veel te veel onnodige fouten en ik zei het al, geen ritme. Ze heeft wel goed genoeg geserveerd, maar dat was uiteindelijk niet voldoende dus. En daarin tegenover Pironkova, vorig jaar ook halve finale uh, op Wimbledon. Ze heeft uitstekend geserveerd, juist mentaal uiterst sterk. En ja, een, een desastreus jaar heeft ze gehad, Pironkova, de Bulgaarse. Maar vier wedstrijden gewonnen dit jaar, maar subliem tot nu toe op Wimbledon. Dus de zusjes Williams eruit en dus ook Wozniacki. Verrassingen dus inderdaad. Ja, Wat voor vrouwentoernooi hadden we over? Ja, We hebben nog altijd Sharapova en Asarenka bijvoorbeeld als vierde geplaatst. Maar Sharapova heeft natuurlijk veel ervaring won het toernooi in 2004. Is er zelf ook een tijd geleden uit geweest met een schouderblessure. Is nu helemaal fit. Uh, ja, Won vandaag uh, makkelijk van peng in twee sets. 6-4, 6-2. Dus ik geef haar de beste kans. Dan hebben we nog uh, Sabine Lisicki. De Duitse, die won makkelijk vandaag 7661. En natuurlijk Bartoli met haar ervaring. Dus ja, we hebben er nog genoeg over, maar geen Susjes Williams meer en geen Caroline Wozniak. We gaan door, Jan Wolfs, dankjewel. Een internationaal arrestatiebevel voor de Libische leider Gaddafi. Ook zijn zoon Saif en de veiligheidschef worden vervolgd. Onder meer wegens misdaden tegen de menselijkheid. De onderzoeksrechter van het internationaal strafhof, eerder Having examined the information and evidence in materials provided by the prosecutor in his application 58 to determine whether there are reasonable grounds to believe that Muammar al-Qadhafi, Saif al-Islam, Gaddafi en Gaddafi. And Abdullah al-Saus al have committed the crimes alleen. En dat is necessary. Nou, dat was uh, wat herrie, maar ik heb eruit verstaan dat er redelijke gronden bestaan volgens het internationaal strafhof, dat de misdaden, zoals die zijn beschreven, zijn begaan door Gaddafi en zijn trouwante Geert Jan Knoops, goedenavond. goedenavond. Hoogleraar internationaal strafrecht. Komt dit als een verrassing, deze stap van het strafhof? De ene kant wel, de andere kant niet. Eh, wel omdat er vorige week twee belangrijke rapporten zijn verschenen... van Amnesty International en van de International Crisis Group. Dat is een belangwekkende internationale organisatie. En in die twee rapporten wordt aangetoond... dat er geen bewijzen van massamoorden van burgers... Eh, op de schaal van Syrië of Jemen in Libië. En eh, dat betekent eigenlijk dat de aanname... Van de hoofdaanklager uh, in het uh, rapport dat hij heeft gepresenteerd, 74 bladzijden, daarmee in tegenspraak lijken te zijn. Het interessante is ook dat de beslissing van vandaag van de rechters ook aangeeft dat het gissen blijft om uh, hoeveel mensen het gaat. De rechter zei: het is onmogelijk om te weten het aantal uh, getallen, het aantal uh, slachtoffers die uh, zeg maar, door toedoen van Gaddafi zouden zijn uh, gemaakt. Dus dat, dat maakt het extra mysterieus. Maar wat zegt u dan? Is dit geen waterdichte zaak? Nou, kijk, je moet niet vergeten, het is een voorlopig oordeel. De rechters hebben gezegd, er zijn redelijke gronden om aan te nemen... dat Gaddafi en zijn, een van zijn zonen zich daaraan schuldig hebben gemaakt... aan misdrijven tegen de menselijkheid. Maar dat is nog geen bewijs zoals dat vereist is straks op een zitting. Dus de zaak kan in dat opzicht nog alle kanten uit. Want vergeet niet voor het bewijs van... Misdrijven tegen de menselijkheid is vereist dat sprake is van een systematisch of wijdverbreide aanval op burgers. En als gezegd, er is dus veel bewijsmateriaal uh, dat dat weerspreekt en dat zelfs de rebellen van, uh, van hun kant zich schuldig hebben gemaakt aan misdrijven en aan het manipuleren van de media als het gaat om incidenten en getallen. Ja, want het gaat om incidenten die volgens het strafhof dateren vanaf 15 februari van dit jaar. Dat is maar kort geleden. Duidt dat op enige huis, haast van het hof? Ja, je kunt, je kunt overigens over die getallen interessant twee dingen zeggen. Dat, dat nee, dat mijn de vraag is, en... nee, mijn vraag is, ja. duidt het op haast van het hof? Ja, duidelijk. Kijk, de aanklager heeft binnen vijf dagen na de resolutie op 26 februari van de vn waarbij de zaak wordt verwezen aan het strafhof, het onderzoek gestart... En binnen nog geen vijftien weken na de uh, zeg maar verwijzing van de zaak naar het strafhof... komt hij al met een uh, aanklacht. Dat is natuurlijk uh, ongelooflijk snel. Als je dat afzet tegen bijvoorbeeld het proces uh, tegen al-Bashir... president al-Bashir van Soedan. Dat, dat heeft uh, meerdere jaren geduurd voordat men daar een arrestatiebevel kon uitvaardigen. Die nooit is dus... uitgeleverd en blijft zitten omdat daar een politieke deal Tot. is gesloten. Klopt, dus je kunt wel zeggen er is sprake van een groot politiek motief om deze zaak zo snel voor de buren te krijgen. Want u uh, moet niet vergeten dat uh, de onderzoekers van het strafhof feitelijk nog nauwelijks onderzoek hebben kunnen, hebben kunnen doen op de grond in Libië in die 15 weken. Maar u zegt, uh, wacht even, ik onderbreek u even, want u zegt ja. een politiek motief. U, u vindt dat het internationaal strafhof een politiek gedreven aanklacht heeft ingediend. Nou kijk, het bewijs daarvoor is al geleverd doordat uh, de verwijzing van de zaak Libië naar strafhof onderdeel was van een veiligheidsraadsresolutie, waarin een pakket aan politieke, economische en in dit geval ook een juridische maatregel is opgelegd uh, waarbij de Amerikanen voor het eerst niet tegen hebben gestemd, wel de Amerikanen wel het strafhof niet erkennen als het gaat om hun eigen mensen. Dus er zit zeker een politiek motief achter... omdat men dacht dat met het verwijzen van de zaak naar Strafhof... men Gaddafi sneller uit het zadel zou kunnen stoten. Men vergeet daarbij natuurlijk ook dat eh, Gaddafi nu geen, enkel, eh, geen enkele reden meer heeft... om zich over te geven, want hij, hij heeft gewoon nu niets meer te verliezen. Ja. Dus daar zitten wel degelijk een aantal politieke kanttekeningen aan. Kijk, de rechters, die kun je natuurlijk niet ervan betichten dat zij niet onafhankelijk hebben geoordeeld, maar de rapportage die is ingediend door Ocampo, de hoofdaanklager, uh, dat is een rapport waar je je nodige vragen bij kunt stellen, gelet op het feit dat er rapportages zijn van bene mensenrechtenorganisaties... en misschien die dat weer spreken. Ja, dat yep, is, is wat we aan het begin van het gesprek uh, opmerkten. Ja. Ik dank u hartelijk. De zaken rammelt. Geert-Jan Knoops, ik dank u hartelijk. Op een dag dat het rommelt in Libië... de opstandelingen rukken vanuit het westen verderop naar Tripoli. Er worden gevechten gemeld met het regeringsleger... 80 kilometer ten zuiden van de hoofdstad. Iemand die de situatie kent. Wereldomroepverslag, even Hans-Jaap Melens. Eerst even over die aanklacht. Wat voor effect heeft dat in Tripoli, denk je? Nou, wat de heer Knoopstad ook al zei... inderdaad, uh, het beperkt waarschijnlijk uh, het vinden van een oplossing. Ik denk dat het verder niet zoveel indruk maakt op Gaddafi. En Gaddafi kan ook nog steeds blijven reizen naar landen... Uh, die dat hof helemaal niet herkennen. Hij niet kan de... reizen. Ja, zeker kan hij reizen. Ik, ik, als ik hem was, zou ik naar, naar Sudan reizen bijvoorbeeld, inderdaad. Waar de heer Bashir nog steeds zit. En die trouwens vandaag aan het reizen is. Uiteindelijk onderweg naar China. Is die mogelijkheid dat hij inderdaad uitwijkt naar een ander land... om daar politiek als aan te vragen toegenomen of afgenomen... als je kijkt naar de aanklacht van de strafhof? Nou, het wordt nu wel heel lastig als, als hij uit zijn macht verdreven wordt... om in uh, Libië te blijven. Want dan zal het druk zijn op de nieuwe machthebbers... die heel democratisch en heel toegankelijk naar het Westen willen overkomen... Uh, om hem dan uit te leveren. Dus, dus dan is daar geen plek meer voor hem. Maar hij heeft altijd gezegd... nee, ik blijf in Libië. Je zult mij niet uit mijn land uh, wegkrijgen. Nou, dan zou hij natuurlijk ook nog met de dood uh, kunnen bekopen. Maar over het algemeen zien we dat dit soort leiders... niet zulke heroïsche uh, dood zullen sterven... maar nou ja, een andere uh, uitweg vinden. Je hebt vaak beschreven de heroïsche uh, strijd die de opstandingen leveren... door met geweren het op te nemen tegen het leger van, uh, van, van Gaddafi. Als je kijkt naar de jongste gevechten die er nu zijn. Niet ver van Tripoli. Wat moeten we ons daarvan, daarbij voorstellen? Ja, er zijn, er zijn eigenlijk drie fronten nu in, in, in Libië. Uh, je hebt het in het oosten, waar het helemaal vast zit, bij Brega. Je hebt Misrata, een stad in het westen. Uh, waar het eigenlijk ook buiten de stad vastzit. Ze hebben de stad bevrijd, zeg maar, de opstandelingen. En je hebt in, in, in het westelijk berggebied, Nafusa-gebergte... Uh, en daar uitwaaiers van. Daar, daar zijn uh, stammen die eigenlijk altijd al tegen uh, Gaddafi waren... en die nu vorderingen maken. En dat is wel echt wel opmerkelijk... Ze zijn um, enkele tientallen kilometers ten zuiden van Zaguya. Dat was een plaats waar ook in het begin van de revolutie uh, een grote opstand was. Waar, waar het centrum in handen was van de opstandelingen. En ik denk dat dat hun doelwit is om daar terecht te komen en dan... Uh, nou, de richting de hoofdstad te gaan. Maar dat, dat wil niet zeggen dat ze dat ook heel makkelijk kunnen doen. En dat... Want wat zegt het inderdaad? Als ze in die buurt kunnen komen... wat zegt dat over de kracht van het leger van Gaddafi? Of wat zegt het over de kracht van de opstandeling? Worden zij bijvoorbeeld gesteund door de NAVO? Nou, wat ik het is een bepaald terrein waar uh, de Gaddafi-troepen... in ieder geval vrij kwetsbaar zijn voor uh, de aanvallen van de NAVO. Uh, en daardoor moeilijker kunnen opereren. Aan de andere kant komen er ook steeds rebellen... of met enige regelmatig rebellen om uh, bij dat soort aanvallen. Want ze lopen een beetje door elkaar heen. Heen. Maar um, kijk, als je je terugtrekt een beetje of terrein verliest, zeg je altijd, ja, dat is een tactische terugtrekking, we komen terug. <laughs> we zijn even de boel aan de reorganiseren. Ja, dat is wat we veel gezien hebben in de ja. Libië. Ja, maar dat, dat is vaak ook gezegd bij de Kaddafi-kant. En het is ook wel vaak uitgevoerd. Uh, ik ben zelf bij dat vond bij Raslanouf. Daar uh, ging je een aantal keren flink heen en weer. Want er was de, de stad viel steeds weer naar ander van iemand anders. Maar um, dat, dat is een heel verbeter uh, gevecht waarbij... De rebellen nu zeggen van die plaats waar ze nu om strijden, uh, binnen el-Ghanam. Uh, we blijven nu op onze positie. We zitten aan de zuid- en de westkant van de stad. Stadje. Uh, dat wil niet zeggen dat ze heel makkelijk die stad uiteindelijk in handen gaan krijgen. Dat hangt denk ik vooral af of de Kadafi uh, troepen zich willen overgeven, willen overlopen. We gaan zien de komende dagen. In ieder geval een dag om uh, even stil te staan bij de situatie op juridisch en militair gebied. Wereldomroep-verslaggever Hans-Jan Mellissen. Dankjewel straks verplicht Nederlandstalige muziek uitzenden... omdat de meerderheid van de Tweede Kamer dat wil. Het verkeer op de Nederlandse wegen de bij de ANWB. Jolanda van der Velden. Het aantal files is snel aan het afnemen... maar zo aan het eind van de spits is het toch goed fout gegaan... op de A10, de Ring Zuid van Amsterdam, richting Den Haag. Een ernstige aanrijding. De weg is nu afgesloten bij Knopende Nieuwe Meer. Volgens Rijkswaterstaat gaat het nog wel enige tijd duren. Tussen Knopende Amstel en Knoop de Nieuwe Meer... zat nu zo'n 5 kilometer file... De verkeer richting Den Haag kan het beste omrijden vanaf knopend Amstel via de A2 en de A9. Vanavond en vannacht wordt er gewerkt en worden ook twee snelwegen afgesloten. De A15 Europoort gorkum gaat in beide richtingen dicht bij de Noordtunnel. En de A27 Breda richting Utrecht die gaat dicht tussen de knopende Eveningen en Lunetten. En dat duurt tot morgenochtend 5 uur. Dit is het NOS Radio 1 Journal met Tim Overdijk. In Syrië lijkt beweging te komen bij de regering... wat betreft overleg met de oppositie. In Damascus was vandaag een grote bijeenkomst van critici van het regime. Daarvoor was toestemming gegeven door de regering Assad. Nicole Vijver, onze midden correspondent. Hoe moeten we dat rijmen met al die berichten de laatste weken... over die keiharde repressie van het regime? Nou, wat uh, de mensen die eraan deelnamen vandaag zeiden, dat is heel bijzonder. Dit hebben we na maanden actievoeren toch maar voor elkaar gekregen. We mogen eindelijk bij elkaar komen en kritiek uiten op het regime. En zeggen ze, we hebben gesproken over hoe we vreedzaam op weg gaan naar een democratie. Nou, er waren wel wat bekende oppositiefiguren bij, maar een ander deel van de oppositie die zegt... Ja, het regime heeft hier niet voor niks uh, toestemming voor gegeven. Dit is eigenlijk een soort dekmantel, uh, een afleidingsmanoeuvre. Het regime wil hiermee laten zien dat het uh, ze echt ernst is, dat ze echt politieke hervormingen willen. Ze laten uh, jullie nou even vergaderen met z'n allen en laten zo aan de rest van de wereld zien. Zie je wel, we hebben goede bedoelingen, terwijl het bloedvergieten nog steeds doorgaat. zeggen dus de mensen uit de oppositie die, uh, die niet hebben deelgenomen vandaag aan die vergadering. Want wat, wat de oppositie betreft, die wel heeft deelgenomen, Hoe karakteriseren zij dan die bijeenkomst die was toegestaan? Nou, zij zien het als een grote kans en belangrijk dat de oppositie eindelijk bij elkaar kan komen, dat is natuurlijk decennia lang niet mogelijk geweest. Ze zeiden van, nou we denken niet dat we er nou in één keer uit gaan komen, maar het is gewoon heel belangrijk om met elkaar te spreken en te zien hoe we uh, eruit kunnen komen, welke uh, strategie we moeten volgen. Maar ja, uh, de, de mensen die daar dus tegen zijn, die zeggen dat moet je helemaal niet doen. Niet, uh, je moet het regime geen legitimiteit verlenen om door te gaan met waar ze mee bezig zijn, namelijk het doden van mensen, het arresteren van mensen, het martelen van mensen. Dit is uh, heel verkeerd om nu bij elkaar ja, want lopen die mensen hetzelfde gevaar? Uh, die nu bij elkaar zijn gekomen, nee, deze hebben toestemming. En wat, uh, uh, wat het regime nu eigenlijk hoopt, Assad heeft op uh, 20 juni een, uh, een toespraak gehouden. En daarin zei hij, nou ik nodig iedereen uit om uh, deel te nemen, alle oppositiepartijen, aan een nationale dialoog. En dan moeten we samen komen tot een nieuwe grondwet. Uh, en dan moeten we samen besluiten hoe het land eruit gaat zien. We zijn het allemaal eens, het moet een beetje anders. Maar dat moet stapje voor stapje. Nou, Assad die wil uh, absoluut met mensen van de oppositie hier onder tafel gaan zitten met de gematigde dan wel te verstaan. En dan uh, wentelt hij ook een deel van de internationale kritiek uh, af. Uh, want er is natuurlijk een behoorlijke hoop kritiek al van heen gekomen nadat maar liefst uh, nou ja, mi minimaal 1400 mensen om het leven zijn gekomen. Dus ja, eigenlijk Assad die zou het wel zien zitten als een deel van die oppositie met hem wil praten. Ja, want het is natuurlijk de tactiek die we een beetje van hebben gezien de afgelopen maanden. Maar kunnen we ook echt hier iets van verwachten als op 10 juli die nationale dialoog gaat plaatsvinden met mensen die dan behoren tot de oppositie in Syrië? Nou, de groot de vraag is wie komen daar opdagen en. Ja, nou, we er zullen vast wel wat mensen komen. Maar hoe representatief zijn die? Uh, vertegenwoordigen zij al die demonstranten die uh, ja, elke vrijdag uh, de, de straat op gaan met gevaar voor eigen leven? En uh, zeggen ook veel mensen van de oppositie moeten wij wel met iemand gaan praten op het moment dat uh, de, de demonstraties verboden zijn? Moeten we niet eerst eisen stellen zoals uh, het vreedzaam demonstreren is toegestaan? De politieke gevangenen die moeten vrijkomen. Er moet eind komen aan het, aan het bloed vergieten. Dus ja, de, de de vraag is of als er gesproken wordt met een deel van de oppositie, of de rest van de mensen, de opstandelingen, dat zullen accepteren. We gaan zien op 10 juli de Nationale Dialoog. Nicole Fever, dankjewel. De Tweede Kamer is groot liefhebber van het Nederlandstalige genre. Zo bleek tijdens het omroepdebat. Een meerderheid wil tussen zeven uur 's morgens en zeven uur 's avonds. Meer Frans Bauer, meer Marco Borsato en meer Marianne Weber op Radio 2. En dat leidde op Twitter tot veel discussie. Het werd zelfs trending topic. Verplicht Nederlandstalig op de publieke omroep gaat me wat te ver. Maar elk uur één nummer van Dries Rolvink op Radio 2 en 3FM... lijkt me een prima idee. Ik heb inderdaad al heel lang geen rondbrandsteden op Radio 2 meer gehoord. Ze kunnen net zo goed Radio 2 gewoon 35% tussen 7 en 7 of R gooien. Vreemd. Sinds wanneer gaat de politiek over de inhoud van de publieke omroep? Partij voor de Vrijheid wil zenders opleggen wat ze moeten uitzenden. Paradox? Meer Nederlandstalige muziek op Radio 2? We zijn geen Frankrijk. Misschien moeten ze geheime zenders legaliseren. Martin Bosma wil dat Radio 2 meer levensliederen uitzendt. Zeg, koop een cd, oelewapper, en val ons daar verder niet meer lastig. Wij op Radio 1 blijven gewoon Nederlands en buitenlands nieuws melden aan Radio 1. En daarmee komen we bij het eind van dit Radio 1-chanaal. Ik wens u een heel prettige maandagavond. Ik geef graag over aan Janne Kooijmans van Avondspits. Janne, goeie ja. avond. Goeie Tim, bent het wel met je eens hoor, binnen en buitenland. Straks in WNL Avondspits, er is een wild groei aan polies. En zorgverzekeraar menses, wil dat een halt toeroepen. En het einde lijkt nabij voor de Zweedse autofabrikant Saab. Dat en natuurlijk veel meer bij WNL Avondspits. Nu eerst het NOS Journaal.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 Het protest tegen de cultuurbezuinigingen in Den Haag is geëindigd in politieingrijpen. 7.000 tot 10.000 cultuurliefhebbers protesteerden vanmiddag tegen de kabinetsplannen... en aan het eind hielden 2.000 tot 300 betogers een lawaai-demonstratie. Toen de sfeer dreigend werd, zijn ze verdreven door de politie te paard. In Noord ten zuiden van Rotterdam staat een loods met landbouwvoertuigen in brand. Er zijn geen gewonden, maar de rookontwikkeling is enorm. De rookpluim is tot in Schiedam en Dordrecht, zo'n 20 kilometer verderop, te zien.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 Hij presenteert vanaf komende zaterdag voor de laatste keer de avondetappe... de dagelijkse terugblik op de Tour de France-etappe van die dag. En tot zover de hoofdpunt uit het nieuws. Het weer. Hier is Gert Hiemstra. Vandaag is de eerste officiële tropische dag van het jaar... want in de beeld werd de temperatuur net iets boven de 30 graden. Het is nog steeds overal erg warm. En ook vannacht wordt een zwoele nacht... met uiteindelijke minimumtemperatuur die uitkomt op een graad of 20 Verder is er weinig bewolking. Aan de westkust zou een enkele geïsoleerde bui kunnen ontstaan, maar eigenlijk blijft het vrijwel overal droog. Morgen begint de dag zonnig. Het is al vroeg warm. Uiteindelijk loopt de temperatuur op naar 29 graden direct aan zee tot plaatselijk 35 in het zuidoosten van het land. Toch zal al snel duidelijk worden dat er wat gaat veranderen, want er is meer bewolking dan vandaag en in de loop van de dag wordt hij ook steeds dikker. In de loop van de middag beginnen onweersbuien te ontstaan in het zuidwesten en westen van het land. En morgenavond worden die buien zwaarder en trekken langzaam verder naar het midden. En in de nacht krijgt ook het oosten met onweer te maken. Plaatsen kan het zwaar onweren met veel regen, misschien wateroverlast en dikke hagelstenen. Dat laatste zal overigens zeer lokaal het geval zijn. De wind is morgen matig uit zuidoostelijke richting. In de loop van de middag en avond draait de wind naar west en dan wordt het een stuk koeler. Nou, morgen is het sowieso koeler. Temperaturen rond of net onder de 20 graden. Het blijft overwegend droog. En dan slot nog een bericht voor hooikoortspatiënten: Morgen is het ongunstig. Later in de middag is het gunstig. ANWB Verkeersinformatie. Er staat bij elkaar 46 kilometer file. Een paar bijzonderheden. Op de A2 Maastricht richting Eindhoven... tussen Knopen-Kerensheide en, en Borne 7 kilometer. Daar stond een auto in brand. De spitsrook is nog voorlopig dicht daar... Op de A4 Den Haag richting Amsterdam... tussen de knopen de Badhoeverdorp en de Nieuwe Meer 4 kilometer... heeft te maken met de afsluiting van de A10... de ring van Amsterdam, de ring zuid richting Den Haag. Die is dicht na een ernstige aanrijding bij Knopen de Nieuwe Meer. Volgens Rijkswaterstaat gaat dat nog zeker wel een uurtje duren. Tussen de knopen de Amsterdam en de Nieuwe Meer... staat nu zo'n 5 kilometer file. Verkeer richting Den Haag kan het beste omrijden... vanaf knooppunt Amstel via de A2 en de A9. Er is ook vertraging vanaf de andere kant. Daar staat tussen Ostorp en Knopen de Nieuwe Meer 2 kilometer... Dit is Radio 1. WNL. Avondspits. Janne Kooijmans. De zorgverzekeraar Mens is tegen moderne klinieken. En wijngeheim van toprestaurants nu op internet. Goedenavond, tot 7 uur ben ik bij je vanaf de WNL-redactie in Amsterdam. Bezuinigingen. Ja, ook in de zorg is dat hard nodig. De wildgroei aan polies om moderne ziekten te behandelen moet tegengegaan worden. Roger van Bokstol is baas van zorgverzekeraar Mensis. En hij vindt dat die polies in tijden van bezuinigingen echt niet meer kunnen. Ik zie een, dat aanbieders van zorg, ziekenhuizen bijvoorbeeld soms allerlei dingen uh, verzinnen... om maar de klanten naar het ziekenhuis te laten komen. En dan zie je dus ineens die wildgroei aan moderne poli zoals dat dan heet, hè, de polyclinicum... Uh, de restless legs Poli, de snurk poly, de vage klachten poly, Die zitten niet eens als zodanig in het basispakket. En heel vaak gaan mensen daar dan naartoe... zelfs zonder dat ze bij de huisarts geweest zijn. Ja, en dan, de, dan ziet het ziekenhuis aan de ene kant... dat wij steeds beter inkopen... Dat we dus scherpere prijzen kunnen afdwingen. Nou, dan loopt een begroting niet altijd rond. En dan wordt er weer een nieuw product verzonnen. Ja, daar moeten we af en toe wel de vinger bij leggen. En zeggen: zijn we nou met elkaar wel echt zinvol bezig? Maar die vergoedt u toch niet, die polis? Nou ja, tot nu toe deden wij dat altijd wel. Want die waren er ineens. En soms waren je verzekerder er al geweest. En dan komt er gewoon bij ons de rekening binnen. En dan moeten we die betalen. Wat we nu gaan doen, is veel scherper aan de voorkant met de ziekenhuizen zeggen: wat willen we wel inkopen bij jullie en wat niet. En als het niet ingekocht is, als we er geen contract over hebben... dan gaan we dat ook onze verzekerden vertellen in de polisvoorwaarden. En dan weten ze ook van ja, wat, wat wel gecontracteerd is... dat krijg ik ook vergoed en andere dingen niet. Dus mensenklanten, let op, als u naar zo'n snurkpoli gaat... of een restless legs Poly, of een vage klachten hoeft u niet meer te verwachten dat Roger van Boksel de rekening betaalt. Nee, niet per definitie. En, en dat zal dus allemaal ingaan volgend jaar. Hè, want voor dit jaar gelden gewoon nog de polisvoorwaarden van 2011. Maar voor volgend jaar zullen wij onze klanten echt beter gaan vertellen... wat krijgt u we allemaal wel vergoed en waar. En dat betekent dus ook, wat krijgt u dan niet meer vergoed... en op welke plek dus niet. En misschien dat we ook met sommige aanbieders zeggen... dat nou, contracteren we niet meer. Okay. Dus nu nog even snel naar de restless leg poly. Nou, ik zou het niet zo doen, want dan jagen we alleen maar onnodig de kosten op... Uh, als u echt een probleem heeft, prima. Het gaat mij ook niet om die ene kliniek. Want een één snurkpolie is misschien heel goed. Eén restless legs poli ook. Maar tien, vijftien in Nederland, dat is gewoon te veel aanbod. Ja, kom je eigenlijk bij de filosofische vraag terecht. Hè, van wat is goede zorg? Ik ken namelijk veel mensen die snurken. En dat zou voor die mensen fijn zijn. en Met name dan voor hun bedpartner. Als ze daarvan afkomen. Ja, dat is zo. Maar dat zat vroeger gewoon in de reguliere zorg bij een longarts. En nu worden er aparte polies voor opgetuigd. Um, ik denk dat, dat nogmaals één of twee van die centra... voor heel Nederland meer dan genoeg zou zijn. Voor de mensen die echt enorme problemen hebben. Laat ik, de, de, tuurlijk, er zijn mensen die zo erg last hebben... van hun ademhaling en verkeerd liggen... dat het ook echt een hinderfactor wordt. Niet alleen voor hun partners, maar ook voor zichzelf. En dan moet er ook hulp geboden kunnen worden. Maar de vraag is, om hoeveel mensen gaat dat nou echt? En dan gaat dat niet om honderdduizenden. Dan gaat dat om misschien enkele honderden. En dan is de vraag, hebben we daar dan vijftien of twintig... van dit soort polies voor nodig in heel Nederland? denk het niet. Dat is eigenlijk dezelfde discussie als dat we zeggen... in de kinderoncologie, kinderen die kanker krijgen... daar roepen eigenlijk al heel lang ouders en uh, uh, ook dokters. Daar zou je eigenlijk één centrum voor in Nederland moeten hebben. Want voor die 3000 kinderen per jaar die dat overkomt, wil je ook de beste zorg allemaal bij elkaar op één plek. Of misschien één en nog een soort uitwegplek, Maar niet acht of negen. Maar als uw partner uh, de bank opzoekt omdat u uh, zo hard snurkt, uh, is dat wat u betreft niet genoeg aanleiding om naar de snurpolie te gaan, of wel? Nee, normaal krijg ik gewoon een porg en dan uh, houdt het vanzelf een regel. <tie> ja, zo wordt het. Koninklijke Horeca Nederland wil wijnwebshop voor de rechter slepen. Dat straks, maar eerst financieel nieuws met Simon Wiersma van ING. Goedenavond. Goedenavond. De AIX sloot vandaag bijna ongewijzigd op 328 punten. Uh, een van de grootste spelers op de beurs, Axel Nobel, die ging flink onderuit. Wat was er aan de hand? Ja, dat klopt. AXO was uh, de tweede in de rij als we kijken naar de AIX-fondsen... die binnen een week met een waarschuwing kwamen voor de tweede kwartaalcijfers. En dat viel natuurlijk beleggers uh, rauw op hun dak eigenlijk. We stonden eerder op de dag zelfs 10% in de min. Zo zeg, dat is heel fors. Nou, Er zijn een aantal zaken die, die AXO aanhaalt waardoor het uh, tegenvalt. Yeah. Uh, dat is als eerste de zwakke vraag in de ontwikkelde markten. We en bedoelen we West-Europa en Noord-Amerika. Mm -hmm. En ten tweede de sterke stijging van de grondstofprijzen. Veel, prijzen die, uh, AXO, of veel uh, producten die uh, AXO gebruikt om in spullen te maken, die zijn in een jaar tijd met 20% gestegen. Uh, en dat vinden ze heel moeilijk. Ze kunnen dat heel moeilijk uh, naar de eindklanten doorberekenen. Ja, Dus je kunt nou eigenlijk niet de Griekse schuldencrisis uh, de schuld geven? Nee, niet geheel. Uh, natuurlijk heeft dat er uh, wel voor een gedeelte mee te maken. Maar het betekent wel dat we duidelijk zien dat de groei afzwakt. Zowel in Europa als in Amerika. En wellicht ook wel wat in, in de opkomende landen. Ja. Uh, en dat past volledig in het beeld wat het IMF, uh, maar ook de VET... de Centrale Bank van Amerika, uh, vorige week en die week daarvoor al heeft, uh, heeft aangegeven... dat ze die groei voor de wereld en voor Amerika wat naar beneden bijstellen. Ja, dat is eigenlijk heel slecht nieuws. Nou ja, slecht nieuws. Het was uh, misschien niet helemaal in lijn met verwachting. We waren misschien wat te optimistisch. En dan zie je toch als wat, uh, wat dingen tegenvallen. We hebben natuurlijk de aardbeving gehad in Japan... We hebben de crisis in het Midden-Oosten gehad, die met name de olieprijzen opdreef... Mm -hmm. waardoor bijvoorbeeld de spullen voor Axo veel duurder werden. Uh, zie je nu toch dat dat uh, begint tegen te werken. Ja, eerst Philips, hè? dat was vorige week. Vandaag Axo Nobel. Je zou bijna denken wie volgt. Ja, dat is uh, moeilijk te zeggen. Dat, uh, dat is niet te voorspellen. Uh, er is best kans dat er nog wel meer bedrijven komen met wat uh, tegenvallend nieuws. En daarom zitten we ook met spanning te wachten op uh, tweede kwartaalcijfers van andere bedrijven... Mm -hmm. uh, de traditie trouw begint Alcoa, dat is een bedrijf uit Amerika... op 11 juni met het vrijgeven van de tweede kwartaalcijfers. Op 13 juli zien we ASML met tweede kwartaalcijfers... en op 18 juli zal dan Philips met de uiteindelijke ja. cijfers naar buiten komen. Valt ver uit af te leiden. We hadden het al heel even over Griekenland. Beleggers vrezen toch wel, u, jij ongetwijfeld ook... dat de schuldencrisis overslaat naar andere landen... als er geen goede oplossing uh, wordt gevonden, maar de Fransen gaan helpen. Vind je dat ja. interessant? Nou, Het ja, is heel interessant, want wat er natuurlijk geprobeerd wordt... is om die posities, die landen die grote belangen hebben... bij de Griekse schuld om één lijn te krijgen. En dat nu de Franse banken, zoals dan het bericht is... een akkoord hebben bereikt, is op zich niet zo vreemd. Franse banken hebben namelijk het grootste bedrag uitstaan... Griekse schulden. Mm -hmm, vandaar, hè? zo gek is het dan ook weer niet. Zo gek is het niet, absoluut niet. Simon Weersma van ING, hartelijk dank en geniet van het mooie weer. En we gaan door naar Werner Budding van Autovisie. Werner, goede avond. Goede Ja, want het einde lijkt voorbij voor uh, Saab, de Zweedse autofabrikant. Wat denk jij? Ja, het ziet er goed uit, hoor. Wel? Oh. Het zag er niet goed uit, nee. maar inmiddels zijn uh, de diverse partijen... die, die toch met geld van te springen om erin te stoppen. En dan denk ik eigenlijk wel dat het goed gaat komen. Hoewel het natuurlijk uh, nog een beetje... Uh, ja, in de glazen bol kijken is. Ja, maar waardoor zou het goed komen? Doel je op de forse orde, die vanochtend binnengesleept is? Ja, nou en dat valt eigenlijk nog wel mee. Dat is een orde van 600, uh, 600 auto's. 13 miljoen uh, euro is die waard. Maar er staat een orde van 10.000 auto's ook al. Dus, dus dat is dat is geld. Uh, maar er is ook een vastgoedorganisatie die voor 30 miljoen het, het onroerend goed wil kopen van Saab. En er staan twee uh, Chinese firma's, autofirma's, te springen om in te stappen. Ja, chi Chinese met een Saab. Chinezen met de Saab, Ja, maar dat, dat is vooral interessant, want die, die ene Chinees, dat is Pangda, dat is een van de grootste autodistributeurs ter wereld. En uh, ja, als dat gaat lukken, dan ligt de Chinese markt open voor Saab. Kijk, en er zijn er natuurlijk veel kapitaalkrachtige Chinezen die heel graag Europees willen rijden, want dat is status. Mm -hmm. Dus als dat gaat lukken, maar dan voorzie ik dat het, dat het goed komt. Ja, toch. Uh, vorige week was het, geloof ik, dat de medewerkers van Saab te horen kregen... jullie krijgen geen salaris. De vakbond is er inmiddels klaar mee. Wil geld zien. Heeft, geloof ik, al een aanmaning gestuurd. Ja. Dat zou ook kunnen betekenen dat de vakbond richting een faillissement kan werken. Ja, ja, maar dat, ik, ik heb begrepen dat er uh, van een persoon dicht bij de kern, bij Saab... dat er maandag betaald gaan worden, gaat worden... En, dan is, dat, dan is die horde is ook uh, gelopen. En dan staat er ook nog een, uh, de, de heer Antonov met 100 miljoen aan de kantlijn. Met een zak van 100 miljoen. Die moet dat uh, toestemming krijgen uit Europa. Uh, die wil ook instappen. Dus het, het lijkt erop dat het qua geld in ieder geval de komende tijd goed zit. Maar goed, dan moet het qua imago natuurlijk nog goed komen. Ja, precies. Dat is inmiddels een klein beetje besmeurd. Hè? Ja, een klein beetje wel. Wat, ben jij gewoon een geboren optimist? Want ik denk helemaal niet dat het goed komt met Saab. Ja, ik, ik, ik vermoed dat als die Chinezen erin, stoppen, dat het, dat, erin stappen dat het dan gaat lukken. Dan is de Chinese markt, die, die ligt open... Ja, en, en, en daar kun je gewoon veel auto's wegzetten. Ik, ik heb ook zoiets, die Victor Muller, die redt het elke keer weer. Die ja. is gewoon al wekenlang bezig dat dode bedrijf tot leven te wekken. Nou, dan moet het toch ook wel mogelijk zijn om een paar auto's te verkopen? Ja, lijkt me. Victor Muller doet het inderdaad in zijn eentje nu. Het voltallige bestuur is opgestapt. Het was ja. zakelijk natuurlijk een erg uitdagende opdracht voor hem. En ik denk, het zou een ontzettende stunt zijn natuurlijk... als hij, als hij dit wel gaat... gaat Flikken, mag je dat zeggen? Ja, ja als hij flikken, ja. Een ja. Nederlandse kerel waar alleen maar commentaar op is... die dat ja. dan toch redt. Dat is, ja. toch, dat is toch bijzonder. Ja. Dus jouw buikgevoel zegt, het komt wel goed met Saab. Ja, nou, dan moet ik ook eerlijk zeggen: als autoliefhebber hoop ik het. Het is een sympathiek merk. Het is jammer als dat soort merken verdwijnen. Er staan meer van dat soort merken eigenlijk op omvallen. Landsjaar, die hebben het ook heel moeilijk. Maar mm. het gaat er toch wat saai uitzien hè, als dat soort auto's, uh, automerken gaan verdwijnen. Dus ja. ik hoop dat het goed komt. Als autoliefhebber ja, hoop je dat het blijft. Ja, maar ik voorzie dat het gaat lukken. Goed, Werner Bunning, dankjewel van Autovisie. Graag gedaan. Dit is WNL Avondspits Live vanuit Amsterdam. En we zijn ook op Twitter te volgen. @avondspitswnl. Zometeen, wat moet er gebeuren met je Facebook als je dood bent? Maar eerst wat anders. De Koninklijke Horeca Nederland wil webwijnwinkel... wil de wijnwebwinkel, ik wist dat het mis zou gaan, voor de rechter slepen. Gastronomen hebben vandaag crisisoverleg in vijf gangen. Zij willen namelijk hun... Naam van de wijn webshop gehaald hebben. En leveranciers die moeten daarvoor gaan zorgen. WNL's Wiega Hemmer is bij de ledenvergadering van de Allianz Gastronomiek. Tot ziens. Hoi hè? Nou. Ja, doe je. Hoi is Het is een aangenaam gezelschap. Juist, ja, zeer aangenaam gezelschap. Die net die de hele week heel, heel hard werken. En die uh, vier landelijke vergaderingen hebben. Dus uit hele, heel Nederland. En uh, ja, daarna lunchen we altijd en, uh, met een gezellig glas wijn. Ja, zegt Gerrit Greveling, u bent voorzitter van uh, deze prachtige organisatie. Ja. 34 top restaurants in Nederland verenigd. Ja. Je ziet dat ook in de mensen, dat dit mensen zijn die werken voor top restaurants. Ik denk het wel, als je goed naar ze kijkt, zijn het allemaal uh, fanatieke mensen. Die goed gekleed zijn en die uh, ook op een vrije dag uh, bezig zijn met allerlei dingen. En ook op een vrije dag staat er een wijntje oh, op tafel. En ook op de vrije dag staat er een wijntje op tafel. Ja, we hebben een uh, hele mooie chervie uh, uit de Bologna Premier Cru van 2006. Dan hebben we een, een hele mooie rode Castello di Banfi, Brunello di Montalcino en de Saint Aubin Premier Cru Syrah. Nu moesten er vandaag natuurlijk tijdens deze vergadering ook nogal stevige noten worden gekraakt. Want er was wat commotie ontstaan hè, over, ja. die, over die website. Hoe hebt u dat nou beleefd? Uh, Sterrenwijnen.nl, ja. ja, we hebben het erover gehad. En het is eigenlijk een, uh, zijn we te, tot de conclusie gekomen... dat uh, onze namen onterecht gebruikt worden op die website. Zou je kunnen zeggen, prima, gratis publiciteit? Ja, aan de andere kant is het zo dat wij natuurlijk restaurateurs zijn... Die, uh, en koks en, en bedieningsmensen die al jarenlang investeren in, uh, in hun vak... Die begonnen zijn met hun 13e, 14e, 15e, 16e. Zes, uh, zeven dagen in de week soms bezig zijn. En als je dan een naam opgebouwd hebt en je bent een restaurant begonnen... waar je keihard aan werkt, dan is dat wel van jou. Uw naam is? Uh, Paul van der Bunt van Restaurant Leuf. Is het misschien ook zo dat een toprestaurant per definitie iets exclusiefs? Dat die exclusiviteit wordt aangetast? Nou, ik denk dat dat een verkeerd beeld is. Want een toprestaurant is in die zin wel exclusief. Want daar zijn er uh, toch wel... Uh, uh, wat minder van, of er zijn er wel een aantal van. Maar de exclusiviteit we, uh, moet je niet zien als een soort drempel. Okay, dan, uh, wij koken en we werken voor uh, alle lagen van de bevolking die gewoon van ontzettend lekker eten en drinken houden. Enkele en ingrid. Enkele maakt ook niet uit, want ook dat soort mensen krijgen wij binnen die het heel jaar lang gespaard hebben. Om uh, gewoon heel lekker te gaan eten en drinken en verwinter willen worden. Maar zou het voor die mensen ook niet prettig zijn dat ze iets minder lang hoeven te sparen en van dezelfde wijn kunnen genieten? Nou, dat he, dan kom je op het bedrijfseconomische verhaal kennen. Wij moeten uiteindelijk natuurlijk al onze kosten betalen. Kennen, we hebben natuurlijk het is een zeer dure bedrijfstak, zeer arbeidsintensief. We werken met hele mooie producten die ook uh, zeer kostbaar zijn. En het is een zware investeringen, dus ja, dat heeft een prijskaartje. Wat nu geassocieerd wordt, is dat wij als veel geld verdienen aan wijn. En dat is per definitie niet waar, want tussen iedere schakel vanaf wijnboer... Tot dat dat. Einde consument wordt er geldverdienend wijn. En goed, wat wij kwalijk nemen is, wat mijn collega's ook zeggen... dat onze naam ten onrechte is gebruikt En ook veel erger vind ik dat sommige leveranciers... gewoon met deze mensen in zee gaan gestapt. En dat moeten we een beetje in dammen, denk ik. Ja, het is dus eigenlijk ook, meneer, kom ik kom toch weer bij u terug... de voorzitter, een vertrouwenskwestie. Want de leverancier heeft eigenlijk informatie doorgespeeld... die die niet door mocht spelen. Het is een pure vertrouwenskwestie. Kijk, iedereen zijn denkt die dat... leveranciers hier trouwens uitgenodigd vandaan? Nee, die zijn hier vandaan. Maar daar hebben we intensief contact mee, ook vanmiddag alweer gehad als je leverancier bij de Allianz Gastronomiek bent, dan had zowel de leverancier toestemming moeten vragen of hij de informatie door mag spelen aan de site. En de site die had ons even op de hoogte moeten stellen dat ze onze naam gingen gebruiken. Dus die mensen moeten op zoek naar een andere baan wat u betreft? Dat zou misschien uh, wel verstandig zijn voor ze. Hoeveel sterren hebt u eigenlijk? Ik heb tot gelukkig twee. Ja? <laughs> ik ben de enige dame in Nederland wat twee sterren heeft. Dus uh, ik ben een unicum. Ja. Ik zit hier naast een gros. unicum. ja. Dat, dat, ik deel dan die trots met jij, ja, ik voel wel iets nu. <laughs> ik sta toevallig bij een goed glas champagne. Ik had niet anders maar verwacht bent. hoor. Ja, ik bedoel, het is fantastisch. Het is toch niet dus, toevallig? Uh, nee, nee, nee. Ik hoop dat jij dat dadelijk ook krijgt. Dat is kwaliteit van leven en dat willen we eigenlijk iedereen meegeven. Kwaliteit van leven is hier met elkaar gedeeld. Dat is eigenlijk wel heel mooi. Hè? Het is meer dan fantastisch. Ja, het is prachtig, al, Hemmer. Bij mij uh, hier in de WNL-studio in Amsterdam, de bedenker van de wijnwebwinkel, Gijs Den Hollander. Goedenavond, Gijs. Goedenavond. Hartelijk welkom. Uh, wat is, was je eerste reactie als je dit hoort? Nou, Allereerst gaat het over uh, sterrenwijnenthuis.nl. Dat is de juiste naam van de website. Het verbaast me enorm, de reactie ja? uh, van de horeca. Um, wat we gedaan hebben, is een wijnwebsite gemaakt. Uh, waar wijnen worden verkocht die in sterrenrestaurants worden geschonken. Mm -hmm. We vertellen welke wijn in welke restaurant wordt geschonken. En uh, dan zie je dus dat er hele mooie wijnen voor lage prijzen uh, te koop zijn. Yeah. En onze goedkoopste wijn is 5,80 euro. En dat is echt een prachtige wijn. En die wordt in een restaurant geschonken voor? Uh, ik denk 25 euro. Better. 25 euro. Dus dat dus gaat huis... vijf keer over de kop? Ja, dat is de huiswijn. Die gaat uh, vijf keer over de kop. Maar de duurdere wijnen gaan maar drie of vier keer over de kop. Mm -hmm. En ik vind het ook een heel respectabel marge die de uh, restaurants nemen. En... Ik heb ook altijd begrepen dat restaurants daarop moeten verdienen, op de drank. Ja, absoluut. En nu is het ook zo dat die restaurants financieel het helemaal niet breed hebben... Um, en gewoon de marge nodig hebben. Want ze hebben duur personeel, ze, ze koken fantastisch. Uh, ze hebben een duur pand vaak. Ja, men moet ergens geld verdienen. Ja. Maar nou, geloof ik dat dat ook niet het grootste probleem is, hè? Dat, dat de marge bekend is geworden. Ik hoor hier en daar wat geluiden van onze naam is zomaar gebruikt zonder toestemming. Ja. Nou, allereerst hoeven we juridisch geen toestemming te vragen. Dat hebben we goed uitgezocht. Je bent jurist. Dat hoeft... Ik ben jurist, dus dat maakt het wat makkelijker. Ik heb ook in het verleden ervaring met andere sites gehad. Ongeveer op hetzelfde gebied. Um, en we hebben niet van tevoren toestemmingen gevraagd aan alle um, restauranthouders. Omdat wij bang waren. van Als we dat aan alle restauranthouders gaan vragen. Dan wordt het idee bekend. En voordat je het weet gaat iemand anders met het idee aan de haal. Ah, dus eigenlijk was u bang dat iemand anders met het idee aan de haal zou gaan. Sterwijnen Thuis is zo'n ongelooflijk goed idee. En de site is ook zo werkelijk fantastisch. En dat wilde u graag voor uzelf houden. Dat dacht ik. Mijn idee of ons idee en laten we dat ook maar zo houden. Ja, vandaar dat u dus de toprestaurants van tevoren niet ingelicht heeft. We hebben een aantal mensen gesproken. We hebben ze niet allemaal toestemming gevraagd. Nogmaals, omdat het niet hoeft. En om even een indicatie te geven. We hebben nu denk ik met vijf of zes restaurants gesproken. Eén uh, restaurant hebben we twee maanden geleden mee gesproken. En we wachten nog steeds op antwoord. Dus we zouden ook, hey, denk ik, drie jaar lang bezig zijn om toestemming te vragen. Uh -huh. Terwijl het überhaupt niet hoeft. Nee. Wat wilt u nou eigenlijk met deze website? Want je klikt het aan, je ziet daar inderdaad wijnen en er staat bij. Dat wordt ook geschonken in dat ja. hè, sterrenrestaurant. En dan zie je voor welke prijs je het in kunt kopen. Wat wilt u met die shop, behalve verkopen natuurlijk? Nou, wat we willen met sterwijnen thuis is inderdaad... Nou, genoeg wijnen. genoemd, hè? anders gaat het ons te veel kosten. Het <laughs> <Okay. laughs> wijnen verkopen, maar we willen ook laten zien dat, je, dat goede wijnen helemaal niet duur hoeft te zijn. Um, en dat zie je dus met de site waarvan ik de naam uh -huh. niet meer zal noemen. Uh, en ik ben ook enorm voor transparantie op internet. Um, het mooie van internet is dat het echt heel veel inzichtelijk kan maken... Um, en dat hebben we gedaan in het verleden met uh, huizen. We hebben zoek alle huizen. Ja, ik, ja dat wil ik dadelijk even. Ik wil okay. even bij de wijnen houden. Want ja. dan denk ik, het levert voor mij dus, als consument levert de transparantie op. Ik zie hoe duur de wijn is en ja. ik zie waar die geschonken wordt. Maar wat heeft de restauranthouder er verder aan? Nou, we, hebben ook met de, uh, we willen ook deals maken met de restaurants. In de zin, we willen ze een financieel voordeel geven als wij met hun toestemming uh, de, hun naam mogen noemen. Ah, daar zijn we dus heel veel mee in gesprek. Dan gaat u dus achteraf eigenlijk vragen. Als ik de naam mag noemen, dan krijgt u van mij een financieel... Dan, dan krijgt u geld van me. Nee, we gaan geen toestemming vragen. Uh, maar wat we zeggen, als jullie reclame maken voor sterwijnen Thuis... binnen jouw sterrenrestaurant, dan krijg je daar een vergoeding voor. Uh -huh. Dus daarom willen we absoluut een samenwerking met de restaurant. Ja. En dat heeft u niet, verdacht na al die niet bedacht na al die commotie van vandaag? Dit plan was er al langer. Nee, we zijn al twee maanden met zijn gesprek... en ook met Gerrit Geveling van Allianz Gastronomiek. ja. Nou zegt u zelf al, u heeft dit natuurlijk een keertje eerder gedaan. U heeft de makelaarswereld compleet op zijn kop gezet. Ja. Door transparantie daar uh, te eisen. U kwam voor de rechter, u heeft alles gewonnen. Waarom doet u dit soort dingen? Uh, dat vraag ik mezelf ook wel eens af. Uh, nee, <laughs> denk... voor de lol, denk ik. Nee, weet je, ik, ik, ik, nogmaals, ik ben een enorme aanhanger van uh, internet. En ik geloof daarin. En ik denk dat internet absoluut de toekomst is. Dus ik ben continu op zoek naar modellen... Waarbij ik denk, nou weet je, daar, daar zou nog uh, de consument mee geholpen zijn. En natuurlijk willen we daar ook zelf geld mee maken. Hmm, openheid dus eigenlijk. Openheid. Dat, dat, dat wilt u bewerkstelligen. Ik begrijp dat u die, uh, die site, dat was uh, zoekallehuizen, was Juist. dat geloof ik, .nl. Heeft u vervolgens verkocht aan de Rabobank? Hebben we verkocht aan de Rabobank. Voor hoeveel? Dat mag contractueel niet zeggen, dat is jammer. Ik had ja, vraag, dat is wel heel jammer, zou ik wel graag weten. Ja. Ja. Maar ik ben een tevreden mens. Laat het zo formuleren. Ja. Uh, tot slot, uh, u heeft nou de makelaarswereld aangepakt. Uh, de toprestaurants, de, de wijnen. Er zijn vast nog wel meer ondoorzichtige uh, branches en beroepsgroepen. Die zijn er absoluut. Uh, maar we willen met sterwijnen Thuis eerst de top vijf zou van niet de... Meer zeggen, ja. Pardon, ja. eerst nummer vijf van de websites worden van wijnen. En als dat gedaan is, dan gaan we wel door naar andere markten. Ja, ik denk bijvoorbeeld aan pompstationhouders. Ook zo ondoorzichtig als wat. Wellicht. Ja, we brengen u op een goed idee. Nou, praat er nog eens een keer over. Oké, okay, goed. Heel hartelijk dank. Hartelijk dank. Zo dadelijk harde werkers met dit warme weer. We zetten ze zo dadelijk nog extra in de kokend-hete som. Maar eerst... Als u dood bent, dan laat je nogal wat achter, ook op het internet. Met alle sociale media, zoals Twitter, Facebook en Hives, heb je een enorme digitale erfenis. En wat moet daar nou mee gebeuren? Gerrit-Jan Bloem van Sigour heeft de oplossing en sprak daarover met WNL's Alain de Lamar. Nu heb ik een Facebook-account, ik heb een LinkedIn-account, ik heb een Twitter-account. Wat heb ik eigenlijk niet? Um, maar wat gebeurt er eigenlijk mee als ik... Komt te overlijden? Daar heb ik eigenlijk helemaal nog niet over nagedacht. Maar hier zit naast mij iemand die heeft daar een oplossing voor. Ja, uh, wij hebben een dienst ontwikkeld. Uh, en in die dienst kun je aangeven wat je wilt dat er na je overlijden gebeurt met al die digitale accounts. Nou, even concreet. We hebben hier een computer voor ons. Uh, ik wil eigenlijk wel zo uh, zoiets gaan regelen. Hoe, wat moet ik doen? Ga naar uh, zigur.me. z i g g u daar gaan we nu heen. Dan krijg ik meteen een beeld wat laat jij na op internet. Nou ja, en voor, de, voor het gemak gaan we dan nu gelijk maar registreren. Normaal kun je natuurlijk nog een heleboel lezen daar, maar uh, je wordt dan uh, gevraagd om een, uh, een username, een uh, wachtwoord en een uh, e-mailadres op te geven waar we dat kunnen verifiëren. Dat vul ik nu in, en dan? Uh, dan, krijg je, dan krijg je een verificatiemail, zodat we zeker weten dat jij het bent. En je komt dan uh, in een omgeving waarin je uh, uh, nog wat meer over jezelf kan vertellen. Maar dat hoeft niet gelijk. Uh, maar ook waar je op een volgende stap kunt zien. Uh, allerlei netwerken waar we van tevoren al hebben bepaald. Uh, wat je daarmee zou kunnen doen. En bij dat netwerk geef je dan ook aan. wat je wil dat er na overlijden mee uh, gebeurt. Ja, en, en dan bijvoorbeeld laten we Facebook eruit nemen. Wat, wat krijg ik dan voor opties wat ik aan kan geven? Nou, bij Facebook uh, is dat bijvoorbeeld. Uh, in een in-memoriam status uh, zetten. Dat is een, een status die Facebook bedacht heeft. En uh, dat, die, dat kan dus ook veranderen. Of je kan aangeven dat je wil dat het helemaal verwijderd wordt. Of aangeven dat er helemaal niets mee moet gebeuren. Na kost veel geld om dat te regelen. Hoeveel kost dit? Nou, Dit kost niet veel geld. Uh, je kan in principe alles uh, kosteloos bij ons opslaan. En dan uh, moet je nabestaanden bij, na overlijden uh, een bedrag van ongeveer 200 euro betalen. Je kunt dat ook uh, van tevoren nu aan ons betalen. Dan hoeven wij niks uh, bij nabestaanden in rekening te brengen. En je kunt dat ook per maand betalen of per jaar betalen. En dan betaal je 19 euro per jaar. Er lijkt me één probleem aan het geheel te zitten. Um, volgens mij zijn de meesten die een, een Facebook-account en allemaal van die social media accounts hebben, dat zijn jongeren. Dus dat duurt nog wel even voordat ze overleden zijn. Ja, nou, dat, wij hoeven in principe natuurlijk niet te wachten totdat iedereen is overleden. En uh, het zal je verbazen hoeveel mensen er toch uh, wel overlijden. En uh, waar het inderdaad ook bij de jongeren juist heel vervelend is. Nou, ik ga dit maar even rustig op mijn gemak invullen, want ik heb nog wel wat accounts. En uh, het is wel belangrijk om daar even goed over na te denken. Heel verstandig. Ja. Het is vandaag de eerste tropische dag van het jaar en veel mensen nemen daar een dagje vrij voor. Maar er zijn er ook die vandaag gewoon keihard werken. Vooral in het zand was het goed boeren vandaag. Bij beachclub vroeger in Bloemendaal aan zee konden ze de vraag niet aan. Uh, het is toch drukker dan uh, iedereen had verwacht uiteindelijk. Voor de reddingsbrigade van Bloemendaal was het minder hard werken. We hebben uh, drie weken geleden hebben we het wel gehad. Toen is er een jongen onvertamelijk terechtgekomen en die heeft een uh, hoog dwarsleegje opgelopen. Maar je ziet toch dat eigenlijk de watertemperatuur ten opzichte van de landtemperatuur zo hoog is dat iedereen eigenlijk schoorvoetend uh, zee inlopen. Dus het is niet met een wilde duik uh, erin en er direct weer uit. Gek genoeg viel de drukte bij Strandhorst bij Ermelo minder op. Of deze man had het niet helemaal door. Nou veel drukker niet, maar het is, uh, het is natuurlijk nog niet echt het seizoen. En het is een werkdag, maar ze zijn flink aan het varen ja. En het is bijna zeven uur straks op deze zender Radio 1 Kunststof... met daarin Tessa Boerman. Zij is documentairemaakster en ze regisseerde drie afleveringen... van de documentaire serie Brief van Mijn Kind. Morgen is uh, avondspitsen natuurlijk weer, WNL op Radio 1. Uh, wij gaan ook de warmte in. Ik wens u allemaal een fijne avond.